Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een toeristisch vliegtuigje in Peru... zijn volgens lokale media daar drie Nederlanders om het leven gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws nog niet bevestigen... en heeft contact opgenomen met de Nederlandse ambassade in Peru. En de Chesna stort er kort na het opstijgen neer, meldt Peru. Het zou een rondvlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Eeuwenoude tekeningen in het zand die alleen vanuit de lucht te zien zijn.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 Een jaar later riepen de vijf grote steden al op tot een verbod. Wanneer het ingaat, is nog niet bekend. De jongen die kiest bewust niet voor een algemeen verbod... omdat huiseigenaren volgens hem voldoende geïnformeerd worden... over de risico's van leidingen. Staatssecretaris Van Rij wil snel nagaan... hoe 200.000 gedupeerde spaarders compensatie kunnen krijgen... voor de belasting die ze teveel hadden betaald... voor spaalgeld of ander vermogen... De Belastingdienst had hun rendement te hoog ingeschat. Van Rij zegt dat hij het komende half jaar de kwestie van de spaardaks op een nette manier wil afhandelen. De hoeveel het kabinet de gedupeerde spaarders gaat uitbetalen is nog niet bekend. En in Moerdijk hebben de bewoners sinds vanmiddag last van stank. Ze zijn misselijk of kregen hoofdpijn. Volgens de veiligheidsregio is de oorzaak een lekkende put in de haven. Dat lek wordt nu nog gerepareerd.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 I felt someone close as you Now I'm through in this field.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 Vrijheid komt weer langzaam terug. Nou. Mm -hmm.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 Het ab weer eindelijk stroomt. Only happy when it rains